Van 1 uur waar u nu ongetwijfeld zult horen dat de FIFA besloten heeft om het uh, WK in 2022 niet in de zomer te organiseren. Nou, ja. Oké okay, dan. Op naar het nieuws. Tot zo.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 Tijdens de jaarwisseling is in Almere minder vernield dan in voorgaande jaren. Het schadebedrag daalde van 100.000 naar 70.000 euro. Het verschil van 30.000 euro gaat naar een sportproject. Burgemeester Jorritzma heeft een groep jongeren betrokken bij de campagne om de vernielingen tijdens de terug te dringen. Ze is trots op het resultaat en wil het project volgend jaar herhalen.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 In Japan is een klopjacht aan de gang op een ontsnapte gevangene die verdacht wordt van verkrachting. Meer dan 4000 politieagenten zijn op zoek naar de 20-jarige man. Ook zijn er 850 auto's, speurhonden, helikopters en boten ingezet. Het lukte de verdachte gisteren om tijdens een ondervraging het touw rond zijn middel los te maken en op de vlucht te slaan. In de stad Kawasaki is ouders aangeraden kinderen niet alleen naar buiten te laten gaan. Formule 1 coureur Michael Schumacher heeft met zijn skis een steen geraakt en is daardoor met zijn hoofd op een andere steen gevallen. Dat gebeurde drie meter buiten de officiële route, terwijl hij op weg was van de ene naar de andere piste. Dat heeft de Franse politie bekendgemaakt na onderzoek van het skiongeval. De 49-jarige Schumacher wordt sinds zijn ongeluk in een kunstmatige coma gehouden. Het WK voetbal van 2022 in Qatar zal niet in de maanden juni en juli worden gehouden. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. Waarschijnlijk wordt het WK nu gehouden tussen 15 november en 15 januari. In oktober liet de FIFA zich al negatief uit over de hitte in Qatar. Toen werd gezegd dat december 2022 de beste maand was om, in het, eh, om het WK in Qatar te organiseren.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 Met nu zeven lunch. De langspeelplaat was net uitgevonden. Dus uh, dit soort stukken ging ook niet zonder de langspeelplaat. <lacht> dus uh, dat was nieuw. De pil was voor iedereen toegankelijk geworden. Dus de nummertjes werden sowieso langer. <lacht> <lacht> en, de, en daar had je dan weer muziek voor nodig om dat te ondersteunen. Ja, en daar was dat heel prettig bij, maar... Uh, nou, je, dan kent u dit waarschijnlijk ook? Mike. Two Bells van Mike Oldfield, ja? Of? Basti en Adriaan? Mis je ze heel erg? Mis je ze erg? Heel... Je hebt wel gelijk, volgens mij, hè? Mm -hmm. Basje en Adriaan gebruikten de muziek van Mike Oldfield toen ze in The Exorcist speelden. <lacht> en, uh, deze gebruikten ze als ze achterna gezeten werden, volgens mij, hè? Ja. Huh? Snelle Jaapie? <lacht> <lacht> <lacht> We hebben wij ook eens een leuke avond, hè? Dus, uh, als ze door Snelle Jaapie werd achterna... Nee, maar dan werden ze achter en dat ging zo, hè. Van Basie en Adriaan, daar komt de Fiat aan. En dan. De... En dan speelden ze snel dit, hè. Want die hield de Fiat niet van, hè. Maar dit is van Mike Oldfield, hè. Jubalabels uit 1974. Het duurt een uur, dit stuk. Ja. Dit nummer staat op de slaapkamer top 10. Die bestaat, hè. De bed top 10. Muziek tijdens het werk, zal ik maar zeggen, hè? Arbeidsvitamine. Het is het begin geweest van Virgin Records. Een hele generaties verwekt tijdens deze muziek, dames en heren. Kunt u zich nu weer herinneren? De slaapkamer top 10 is wel interessant. Welke muziek heeft u zelf graag tijdens de cohabitatie? Welke muziek vindt u inspirerend, dames en heren? De Helmers. De Helmers. Ja, ik zie je wel hoor, ik zie je wel. Het <lacht> wel, ja. Ik leef me even in in je situatie, hè. Dus, uh... En dan staat er iets op, waarschijnlijk, of niet? Het uh... <lacht> is de bedoeling dat je opstaat dan, hè. Maar... <lacht> Wilhelmers, nog andere stukken, dames en heren. Dat zei u? meer? Ja, en bent u dan helemaal verkleed als. Uh... Nee, maar daar kan ik me wel iets mee voorstellen, mevrouw. Dat, uh... Laten we ons even inleven in uw situatie, hè? Van de. Uh... Ik vind ik heel romantisch vind ik. En dan uiteindelijk. Dus we hebben al het zwanenmeer. Er zit nog meer muziek die. Pardon? Queen. Hmm. Queen. Mama! Is dat waar u aan denkt?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 Eigenlijk mag je niet dat die saxofoon zo naast, al bijna verlopen. Vanavond, dames en heren, het is vandaag 8 januari. Uh, vanavond is er weer de traditionele kerstboomverbranding... ter hoogte van het schuitengat. Uh, dat is vandaag dus. De verbranding start om half acht. En op, op het strand ter hoogte van het Schuitergat. Dat zei ik al. Kerstbomen kunnen woensdag 8 januari ingeleverd worden. Tussen 1 uur en 4 uh, uur. Dus u, kunt nog, uh, u heeft nog even de tijd. Uh, het is net begonnen. Het uh, inleveren dan. Dus uh, tussen 1 en 4 uur kunt u dat doen. Bij de remise aan de Kamerling Onnesstraat 20. Of bij het Schuitergat. Voor elke boom die u inlevert krijgt u 20 cent... En een lot. Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente... de winnende lotnummers bekend in de Zandvoortse krant... en op de gemeentelijke website. Vanzelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. Voor nadere informatie over de kerstboomverbranding... Uh, kunt u terecht bij de centrale balie van het stadhuis... of het gemeentehuis, noem je dat hier denk ik. En dat is... Uh, 14023. Nou, dat zal nog niet helemaal kloppen, dat nummer. Want dat eh, lijkt me een paar te, uh, getalletjes te weinig. Maar goed, u als echte Zandvoerder weet natuurlijk dat nummer wel. Bij de centrale balie kunt u dus terecht voor verdere informatie. Jawel, over de kerstboomverbranding. Haha, vanavond dus bij het schuitengat, half acht. Zorg dat je erbij bent. Zo is het. Our protection from the Claw: Frankie goes to Hollywood. The Power of Love I Feels like fire I'm so in love with you Dreams are like angels They keep at it, babe.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 Protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down. I All oh. spectaculair worden bij die kerstboomverbranding. staat een stevige wind op het strand, dus eh, kan het kan best dus een leuk vuurtje worden. Je kunt de kerstboom dus eenmaal leveren tussen 1 en 4 uur vanmiddag. Jawel. En uh, dat nummer wat ik noemde is wel goed. Ik kreeg uh, gelijk op mijn kop natuurlijk van Jolanda uh, Verstegen Die kreeg gelijk van, hey, uh, wat is even joh? dat is wel goed dat de Oké. Okay. 14.023, dat is het telefoonnummer van de Centrale balie op het Gemeentehuis. En. Dan kunt u dan eventueel nog meer informatie opvragen. Voor zover u dat wilt. Dank voor die informatie, Jolanda. Geweldig. Kijk, weet ik in ieder geval dat er op het Gemeentehuis ook geluisterd wordt. Keep the vampires. Ja, dat is toch wel mooi, natuurlijk, dat je dat even weet. Frankie goes to Hollywood was dat en uh, dat nummer dat heette The Power of Love. Dit komt uit uh, Mad Dogs en Englishmen, dus Joe Cocker. Cry me a river. geweldige dubbel LP. Er uh, is misschien wel eens een keer iets van de vinyljaar. Want ik heb alleen... Ja, durf het eigenlijk niet. Want ik heb alleen een zwaar beschadigde versie van de dubbel. Maar goed, maakt niet uit. Het is wel geweldig, dit. Joe Cocker En uh, de nummer heet... Uh, Cry Me A River. Met op de piano natuurlijk Leon Russell. Yeah. Geweldig. Vakjes om half twee eh, krijgt u van mij eh, nog even, ook natuurlijk nog even de bioscoopagenda. Dat gaan we straks ook nog even lekker doen. En uh, tot die tijd, ik heb nog deze mooie plaat voor u. Uh, ja, dat uh, zou je kunnen draaien voor je vriendin. Hè? Dat, dat doet het goed hoor, als je deze plaat ooit voor je vriendin draait. Zo'n mooi liedje van Frans Halsma. is echt zo mooi. Voor haar. Zij verstaat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 Komt bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen het haar. Zij is meer dan deze woorden, zijn in mijn lichaam, heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet.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 Zal ik zal u eerst even gaan vertellen welke films er allemaal zo'n beetje te zien zijn. Dat begint morgen al, 9 januari natuurlijk. Dan tussen 7, 7 uur en 9 uur, niet tussen, maar om 7 uur en 9 uur um, draait de film Sof. Dan uh, ook nog morgen uh, op, uh, tussen half 10 en, uh, ja half 10 dus, uh, draait het diner. 10 januari ook weer uh, Sof en het diner op dezelfde tijden. 7 en 9 uur en half 10 het diner. 11 januari hebben we wat meer hebben we Frozen van uh, Disney. Die draait in 3D. Dat is dus heel mooi natuurlijk. En die, dat doen ze om uh, half 2. Jawel, om half 2. Mace Kees op kamp. Die draait om kwart voor 4. Dat is ook op 11 januari. Verder natuurlijk weer om 7 uur Sof en om half 10 het diner. Dan hebben we ook nog uh, op 12 januari... 12 januari hebben we ook om half 2 uh, de film Frozen. Dat is dus die, uh, die 3D-film van Walt Disney. Mace Case op kamp, dat is een kwart voor 4. Sof om 7 uur en uh, om half 10 natuurlijk het diner. Ja, dankzij Pascal hebben we hier een berg papier. Maar dat is, dat is wel mooi. Sof is eh, het kort, afkorting voor Sophie. Eh, wordt gespeeld door Lies Visserdijk. Nadert de 40 en hij heeft alles wat ze ooit wilde: drie leuke kinderen, een klein cateringbedrijfje, een lieve man. Casper, eh, gespeeld door Fedja van Huet. En een heerlijk huis. Tot ze zich op een dag afvraagt: is dat all there is? Het diner, dat is natuurlijk een aanleiding van die prachtige roman van Herman Koch. Twee echtparen gaan een avond uit eten. Ze praten over alledaagse dingen. Dingen waar mensen tijdens etentjes over praten. Werk, de laatste films, de oorlog in Syrië, vakantieplannen, etc. Maar ondertussen vermijden, vermijden ze waar ze het eigenlijk over moeten hebben... hun kinderen. Die hebben namelijk iets verschrikkelijks op hun geweten... en wat hun toekomst kan verwoesten. Jawel, dat is... Uh... Oh, wacht even, dat gaat niet goed. Ja... Dat is dus het diner. En dat is een, een, een, een verfilming van, van dat boek van Herman Koch. Wat een internationale bestseller is. Uh, Meest Case op kamp. Dat is ook leuk. Gebaseerd op het succesvolle boek van Mirjam Oldenhaven. Volgen we Meest Case, Tobias en Seb tijdens het kamp. Met de hele klas. En dat is dus een familiefilm. En dan hebben we ook nog Frozen. Dat is dus die 3D-film. In het Nederlands nog wel. Dus dat is prachtig. Stap mee in de ijskoude wereld van Frozen en zie hoe Anna haar uiterste best doet om het hart van haar zus te laten smelten. Goed, nou, dat kunt u allemaal zien in Circus Sandvoort natuurlijk. Die bioscoop, in, Sandvoort's prachtige bioscoop. Kunt u allemaal zien. En uh, dat, is, uh, dat is mooi. Gewoon, ja, dat is prachtig mooi. Uh, en nu zit ik even met een probleem. Ja, ik zit even met een probleem. Ja. Maar het probleem is opgelost. De Rolling Stones. En it's all over now. Well, jaar terug in de tijd. Hoe bestaat het mogelijk? Er zijn een heleboel mooie dingen. Dat, dat is het, het, het mooie van deze jaren. Zijn een, je zou een heleboel gouden jubilea kunnen vieren van allemaal classical albums, oftewel klassieke platen die allemaal zo'n beetje 50 jaar oud zijn. En uh, dat geldt dus ook uh, voor deze van, uh, van de Rolling Stones. Want het is ook alweer 50 jaar geleden dat dit uitkwam. 1964, prachtig jaar voor uh, de muziek. Ook de uh, 50 jaar geleden dat de film Hard Days Night voor de Beatles uitkwam. En nog veel meer fries in dat uh, prachtige jaar. Maar daar gaan we in de jaren nog wel uh, aandacht aan besteden. Uh, platen van... Uh, die 50 jaar oud zijn. Dat, dat kunnen we heel wat uitzendingen mee, mee vullen, denk ik zomaar. Um, eens even kijken, jongens, wat gaan we nou doen? Oh ja, eens even kijken op de klok. Want eens even zien hoeveel tijd ik nog eigenlijk uh, heb. Uh, ja, nou, gaat nog wel even, kan nog wel even door. Um, eens even zien, wat had ik ook weer voor u klaarstaan? Oh ja, deze Die is ook zo mooi: Phil Collins samen met Genesis. Follow you, follow me. Ziekers met Phil Collins natuurlijk in dit geval. En het nummer dat heet uh, Follow You. Follow me. This is Raccoon. Shoes of Lightning. Wat een prachtwaard. How I wish for a flame that never dies. Like a candle and it's.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 day to call me. Dit toch? Ik, vind dit, ik vind dit zo verschrikkelijk mooi. Shoes of Lightning heet het. En het is Raccoon. En dat vind ik nog steeds een van de beste bands op dit moment in Nederland. Geweldig wat die jongens doen. Helemaal te gek. Goed. Um, even kijken. Ja, ik heb nog wat leuks. Ja, we hebben nog meer leuks. Deze bijvoorbeeld. Dat... George Benson. Ja. Even een lekker dansplaatje. Kunt u weer even de stoel aan de kant zetten. Gezellig. give in the night. George Benson. Woehoe. hard it starts to come. Ik overdag doen of zo. Give me the night. Wat moet je? De nacht is het donker, zie je niet? Oh, maar de dag maar ook. Zou die soms smerige plannen hebben voor s nachts? Ja. Stoute plannetjes. Waarom je graag de nacht wil hebben? Ja, dat kan natuurlijk. Maar goed, blijf wel een lekkere swingende plaat. Dan gaat het om George Benson. Give me the night. Zo, lekker de vinyljaren, we gaan lekker terug in de tijd. Heel ver terug in de tijd. We gaan zo'n 60 jaar terug in de tijd, denk ik. Prachtig mooie muziek uit de 50e jaren. Tribute to the Everly Brothers. Eh, verder aangevuld natuurlijk met uh, tijdgenoten zoals Fats Domino en Nat King Cole. En de vinyljaren lopen straks natuurlijk tussen 2 en 4. Jawel! Dit was George Benson. En ik heb nog een mooie plaat. een soundtrack van de film uh, Mandela. Nou, daar komt dit uit. En dus is. Uh, de nieuwe single van U2. De nummer dat heet: Ordinary Love. Time leaves us pa Met een film die, of een nummer dat voorkomt in de soundtrack van de film. Mandela, a long walk to freedom, zo heet die film. En uh, ja, dat heeft. Uh, merk, het is heel merkbaar, typisch eigenlijk natuurlijk. Want die plaat die kwam uit drie dagen voordat Mandela werkelijk stierf. En dat was 5 december vorige maand. Dat weet u natuurlijk. Um, goed, nou, dat is lekker. Mooi, li mooi liedje wel. Ordinary Love heette het. En het was van Jude. We gaan er nog even een reisje maken, nee. Ja, wie je dansen op Pluto, weet ik veel. Henk Westbroek, Henk Temming, het goede doel. Gaat u even mee naar België? Mag je geen Belgen vertellen, hoor. Wacht. België. Geen Belgen in België. La, la, la. zingen, Laat eens wat horen. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Ik kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Ik wil niet Daar kan ik heen. Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China. Dat is met te druk. the ball. Henk Temming. Ik had eigenlijk nog een plaat klaar staan, maar. Nou. Dan moeten we het hier toch halverwege afbreken. Dat heeft al geen zin. In. Ja, bewaren we wel tot morgen. Want morgen zijn we er natuurlijk weer hè, met dit programma, ja. Optie en